Soy Joe, buenas tardes. Venga pasa, meer. Ik ben niet direct naar hier gekomen. Ik wou zeker zijn dat ik niet gevolgd werd. Door wie? Bah, door de politie, ze zijn mij komen bezoeken. In verband met die dieftal, Jeroen Bosch? Si, uh, sí, sí. En Ik heb ze afgewimpeld. Gezegd dat ik er niks mee te maken heb. Dat is natuurlijk ook zo. Goh, de maar als suerte. Nu zit heel Brugge vol policia. Dat zal ons niet tegenhouden. Je wilt de hele operatie afblazen. Daar komt niks van. Maar dat is zelfmoord. We hebben geen schaar van kans. Oké. A Acouce de Jeroen Bosch? Dat er een paar kunsttieven in onze weg zijn komen lopen? Hay otros lugares. Er zijn nog andere geschikte plekken in Brugge. Si, sí, pero... Ni lo pienses. En... Het gaat door. Basta. O, hombre, que te pasa? Is hij net plots minder belangrijk geworden? Ines zal ik nooit vergeten. Ilo sabe muy bien. Goh, her. Laat ziet dat je karakter hebt. En krabbel niet terug bij de eerste beste un tegenslag. Un momento, un momento. Dan moet je daar nog tranquilo. Mekaar van alles beginnen te verwijten heeft nu geen zin. Het enige wat telt, is dat we overeenkomen hoe het nu verder moet. Ga zitten alle twee. We moeten de situatie als volwassen mensen bespreken. In no como gajina sincawessa. Okay. Precies op tijd. Wow, Als mijn neusje me niet bedriegt, dan zijn dat... Uh... Zeetongetjes, ja. ja. Een beetje klein van stuk, maar lekker. Mijn avond kan niet meer kapot. In beslag genomen. Ja, in zijn En ik heb dus kunnen meeprofiteren. Leven de visserijinspectie. <laughs> Ze kunnen niet streng genoeg optreden, zeg ik altijd. Dat ja, vind ik ook. Zeg, uh, zal ik een flesje chardonnay openmaken? Oh nee, Pieter. Je weet toch dat dat niet Eén goed is voor flesje, je? Eén flesje aan een Ah, één glas dan, oké? Okay? Oké, okay, één glas dan. En...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 Wilde plannetjes van in. <laughs> Lekker eten, gezellig babbelen, een beetje knuffelen en dan... Snurken zeker, wow. gelijk als altijd. Ah. Ja. Allee, kom, geen commentaar. Kom, ja. kom maar aan tafel. Ja. O, oh, breng je die plannetjes mee? Ja. Oh, zie dat je smaakt. Honger dat ik heb. Oh. Mm. Voilà. Dank u. Smakelijk hè? Ah, die unieke geur, Gorsje, perfect knapperig. De smaak, mm, smaak à point. Wat gaat er in naam nog boven een goed afgebakken zeetongetje. Okay. Hanneke, het is delicieus. Nee. Echt. Ik, het is niet waar, Voor het Zal ik opnemen? Ik er, zeg maar dat ik er niet ben. De hele avond. niet Hallo, met Hannelore Martens. Burgemeester Moens, mevrouw. Is Van al thuis?